over onder meer de tijd dat een dier bij bewustzijn mag zijn. Partijleider Time van de Partij voor de Dieren... vindt dat plan te vrijblijvend. Het aantal doden door de aanslag in Luik is opgelopen tot vijf. Een peuter die afgelopen middag gewond raakte... is in het ziekenhuis overleden. 122 mensen raakten gewond. Een aantal van hen is er slecht aan toe. Een man gooide op een plein in Luik... met granaten naar mensen bij een bushalte. Daarna schoot hij wild om zich heen met een geweer.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 Een van de oprichters van Microsoft, Paul Allen... wil het grootste vliegtuig ter wereld bouwen. Het toestel zou een spanwijte van 116 meter moeten kunnen krijgen... en ruimterakketten moeten kunnen lanceren. Daarmee zou het een soort vervanger van de Space Shuttle worden. In eerste instantie zal het vliegtuig satellieten lanceren... maar later wil Allen ook mensen de ruimte insturen. De miljardair wil dat de eerste vlucht van zijn vliegtuig... over vijf jaar een feit is. Het weer, vooral in de kustprovincies wat buien. Bij een stevige zuidenwind is het een graad of vier...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 Prachtig in beeld gebracht zoals alleen de allergeduldigste en Noordpoolbestendigste cameramensen dat kunnen. Tenminste, dat was wat de makers van BBC natuurdocumentaire Frozen Planet, de kijkers, probeerden wijs te maken. De twee ijsbeerjongen en hun moeder speelden echter niet op de onmetelijke ijsvlaktes, maar in het Oude Hans Dierenpark in Renen. De documentaires hadden de dierentuin nog een beetje opgeleut met wat nep sneeuw en de beelden zo in de documentaire geplakt. Aan de telefoon hebben we documentairemaker Jacco Groen. Goedendacht meneer Groen. Ja, goeienacht. Ja, een eigenaardig verhaal. U bent documentairemaker. Ja. Um, nou heb ik wel als documentairemaker gesproken. En eigenlijk kijken die stuk voor stuk een beetje op tegen de films van de BBC. En dan vooral die van David Attenborough. U ook? Uh, ja, ik moet toegeven dat dat wel een, een, een trapje hoger is qua kwaliteit en niveau. En alleen al de hoeveelheid mensen die er aan een documentaire meewerken. Ja, een trapje hoger dan ongeveer alles in de wereld. Um, ja. Maar, maar toch ineens dit verhaal. Dit bleek net te zijn. Wat dacht u toen u dat hoorde? Uh, nou, bijna een soort van jaloezie. Omdat bij, bijna overal alle documentaires eigenlijk wel min of meer gemanipuleerd wordt. Uh, dat, dat het een beetje een onzin is dat er helemaal nooit in documentaires gemanipuleerd wordt. Alsof documentaires alleen maar de waarheid zijn. Mm. En dat is. Uh, daar is uh, in de ITFA uh, bij het Documentaire Festival natuurlijk. Altijd ook discussie over, van wanneer mag je zeggen, dit is een documentaire, en wanneer zeg je, ja, maar hier is fictie. En bij dit verhaal, kijk, uh, wat Edinburgh zelf ook zei, op het moment, ja, die, die ijsberen, die worden natuurlijk onder, die, die worden geboren in de sneeuw, onder een, in een soort hol in de sneeuw. Dus je moet gaan zoeken, waar zijn die ijsberen? En dan zou je daar een camera naar binnen moeten gaan sturen bij een ijsbeer die daar half ligt te slaan. Maar de BBC die heeft toch op een gegeven moment ook een keer een camera ingegraven om uh, molse, de gangen van mollen helemaal te, te, te documenteren. Ze zijn met hanggliders door vogelvluchten ganzen gaan vliegen niet met uh, helikopters om, om ze niet te verstoren. Die mensen die hebben kosten nog moeite gespaard om alles puur natuur te filmen. En dan gaan ze naar Oude Hans Dierenpark voor twee ijsberen. Dat, dat, dat lijkt een beetje alsof dat de BBC de eer daarna is. Ja, maar het, ik, ik zag. Kijk, op het moment dat, dat je zegt: van we gaan dit toch echt doen. Het probleem is een beetje van. Uh, uh, het was gewoon simpelweg niet te doen om dat, om dat werkelijk te draaien. Omdat, het, uh, kijk, een paar mollen. Die, uh, die slopen jouw camera of cameraman niet. En een, uh, een, uh, hoe weet dat, een ijsbeer doet dat wel. Of dat het jong was doodgegaan. Ik bedoel dat de risico was natuurlijk ook nog als je dat in het echt had geprobeerd. Ja. En dan was de wereld ook te klein geweest op het moment dat uh, als gevolg van David Attenborough, zijn documentaire, een ijsbeer uh, zijn eigen jong had uh, dood uh, uh, opengereten. Ja, en volgens de, het hoofd dierenverzorging van Amans Dierenpark, die zei dat in de krant, meneer van der Kolk, ja. is dat een 99% zeker dat die jongen uh, en de cameraman waarschijnlijk ook nog zouden sneuvelen? Ja. Dus dat vond ik een hele goede reden. En dan kan kijk op het moment dat je dan die documentaire laat zien op televisie... en je gaat zeggen van onder in beeld... dit is uh, in uh, oude hans Dierenpark. dan neem je ook een beetje de magie weg... van waar eigenlijk die film mensen in, in probeert in te zuigen. Ja, en Meneer Attenborough die zit nu al uh, dagen op de Engelse televisie... aan allerlei mensen uit te leggen waarom dit moet kunnen. Uh, heeft u de indruk dat die een beetje negatief benaderd wordt... omdat die meneer Attenborough nu helemaal zo groot is... Uh, uh, dat mensen echt op zoek moeten naar iets wat niet goed is aan de beste man? Ja, ik denk dat, dat, uh, dat er een vorm van jaloezie uh, haast onder ligt. Van, uh, hoor, je, we kunnen tegen een uh, grote. Uh meeste trappen, want uh, het hoofd uh, begint een beetje te ver boven het maaiveld uit te steken. Of ja, aan de andere kant, hij is wel heel druk bezig om zichzelf nu te verdedigen. Hij had ook kunnen zeggen: Nou, ik sta hierboven. Zeker als je de geschiedenis hoort met: Nou ja, het, het zou niet goed zijn voor het jong en ik kan het mijn mensen niet aandoen. Dan hoeft hij toch niet uitgebreid daarop te reageren. Ik bedoel, je, je zei zelf al eerder: Het gebeurt wel vaker in documentaires dat sommige dingen in scène worden gezet. En het wordt niet altijd even duidelijker bij gemeld. Nee, het is. Er zijn uh, met, zeker met uh, natuurdocumentaires al heel veel voorbeelden van uh, bijvoorbeeld uh, mensen die uh, documentaire maken over een, uh, over een bepaald type slang. En dat ze die slang eigenlijk uit de dierentuin uh, eerst ophaalden om vervolgens die in de natuur vrij te leggen om dan de documentaire te maken. Ja, maar het was zo moeilijk om die, om die slang in de natuur te kunnen vinden. Ik bedoel, dat soort verhalen zijn er uh, in legio. omdat Zij... Zou je misschien ja. in essentie kunnen zeggen dat, dat het nu voor de buitenwereld en ook met de grote naam van de BBC, zeker met natuurdocumentaires voor de buitenwereld, is het nu heel groot, misschien wel groot nieuws. Maar binnen de, de wereld van de documentairemakers kijken mensen niet heel erg van op en begrijpen ze het ook wel. Nee, want ik heb het al met een paar documentairemakers ook al gesproken. En die, ja, bijna iedereen haalt een beetje de schouder op voor, voor dit verhaal. In minst die, die ik erover gesproken heb, die zeiden echt van... Uh, en het is ja. natuurlijk ook een beetje Hollands glorie in zo'n ontzettend mooie documentaire. Oude Hans ja. Dierenpark ja. in Renen. Ik bedoel, ze hadden ja, ook maar... in Londen kunnen gaan zitten, nee? De nee, tot, Maar ze gingen natuurlijk kijken waar ja, is ging. Ja, dat klopt. Misschien was het in Londen veel te veel opgevallen. Ja, ja, die kan hier niet, natuurlijk niet normaal meer in een dierentuin binnen. Dankjewel nee. voor je uitleg, Do documentairemaker uh, Jacco Groen. Over dus, uh, de ijsberen uit Oude Dierenpark. Die opeens in de natuurdocumentaire van de BBC opduiken. Zometeen hoort u hier op Radio 1 live muziek van Woodstick. Maar eerst gaan we het hebben over zo'n 100 dakloze Oost-Europeanen. Ze komen niet meer voor opvangregelingen in aanmerking en ze hebben hun toevlucht gezocht in illegale tentenkampen. Schrijnend, zo omschreef Bouchra Dibi, gemeenteraadslid voor de PvdA... in Utrecht de omstandigheden op de kampen die aan de rand van de stad zijn. Martijn van Dam, Kamerlid voor de Partij van de Arbeid... kaartte de kwestie vandaag aan bij de minister van Binnenlandse Zaken, Piet Hein Donner. Meneer van Dam, nacht. Goedenacht. Ja, tentenkampen, dat kennen we wel van crisisgebieden... maar hoe kunnen die in Nederland verschijnen en ineens opduiken? Um, eigenlijk begint het bij um, dat er de afgelopen jaren... Uh, echt grote hoeveelheden mensen uh, actief geworven zijn in Oost-Europa... om hier in Nederland te komen werven, uh, werken... Um, we hebben het echt over 200.000 tot 300.000 mensen die in een paar jaar tijd naar Nederland zijn gekomen en de meerderheid daarvan is door um, uitzendbureaus, heel vaak helaas ook loesje-uitzendbureaus, loesje-ondernemers, geworven in Polen, in Hongarije, in Bulgarije, uh, die mensen die komen hier te werken. Um, Zodra hun arbeidscontract... Ze doen bijvoorbeeld vaak seizoenswerk. Dan krijgen ze een arbeidscontract. Nou, dat kan elke dag opgezegd worden. Dat wordt op een gegeven moment opgezegd. En aan dat arbeidscontract is ook hun huisvesting verbonden. dat kan een slaapplaats zijn, een bed. Het kan een kamertje zijn. Maar dat raken ze kwijt op de dag dat ze hun baan kwijtraken. En ze worden vervolgens gewoon keihard op straat gezet. Um, en die mensen die... Het klopte voorheen aan bij de daklozenopvanger. De gemeente zei terecht, ja, sorry, maar we kunnen die enorme toestroom niet meer aan. Het ging om honderden mensen die aanklopten bij de daklozenopvanger. Um, en die hebben dus gezegd, ja, wij kunnen die mensen niet meer opvangen, we doen het niet meer. Uh, dat moeten de werkgevers of het Rijk maar oplossen. Nou ja, en zo komen die mensen dus op straat terecht. Maar zijn dit mensen die belazerd worden door hun werkgevers? Of zijn dit mensen die willens en weters naar Nederland komen in de hoop dat ze hier een mooi huis kunnen vinden? Mm, kijk, Mensen komen natuurlijk altijd met een droom. En die droom die wordt ze door iemand verkocht. Uh, en die droom die is ze heel vaak verkocht door... Uh, ja, het gaat echt om loesje ondernemers. Hoor. Het gaat niet om nette, net de Nederlandse werkgevers. Dit gaat echt om mensen die over de rug van deze uh, Oost-Europese arbeidsmigranten... die natuurlijk eigenlijk geen weet hebben van de situatie waarin ze terechtkomen. Uh, veel geld hebben willen verdienen. En ook echt veel geld hebben verdiend. Uh, want als je weet wat er voor huren worden betaald... dan gaat het soms om 800 euro voor een kamer. En nou uh, echt een kamer van een paar vierkante meter heb je het dan over. Um, ja, dus daar wordt echt dik en dik en dik aan verdiend. Ja, want dit zijn dus mensen die naar Nederland komen, die hier niet krijgen... wat ze eigenlijk gedacht hadden, ja. dan zou ik denken... het moet redelijk makkelijk zijn om een paar touringcars te huren... en ze allemaal weer terug te brengen naar huis. Dat zou eigenlijk ook moeten kunnen. Um, he, want de mensen verliezen hun verblijfsrecht... als ze niet meer voldoende middelen van bestaan hebben, zoals dat zo mooi heet. Dus uh, in wezen hebben die mensen ook niet meer het recht... Uh, om dan in Nederland te blijven. Alleen de volgende vraag is natuurlijk... wie organiseert er dan dat ze teruggaan uh, naar Polen of naar Hongarije... Um, ja die gemeenten die, die gemeenten kunnen ze niet verplichten um, ja het... Het rijk wordt dit eigenlijk aan te pakken. En legt de rekening neer bij degene die er veel geld aan verdiend hebben. Legt die rekening neer bij die werkgevers. Kijk, mensen, of en die huisbazen ook. Weet je, als je je niet aan de normale regels voor huurbescherming houdt... ja, dan vind ik ook dat je de kost voor de kosten moet opdraaien... die de samenleving moet maken als deze mensen allemaal op straat belanden. En, maar, dus, het, het dus gaat nu, maar het gaat nu dus echt om mensen die in een tentenkamp terecht zijn gekomen. Zitten die er misschien toch ook nog met de hoop dat ze... ja, misschien na de winter gewoon weer seizoensarbeid kunnen krijgen in Nederland? Dat denk ik wel. Ik ben, ook, ik ben ook zelf bijvoorbeeld toen mensen in Den Haag... nog in de daklozenopvang uh, terecht konden, uh, daar op bezoek geweest. En daar vertelden uh, mensen ook van ja, er was echt een jongen bij. Een jongen van 6, 27 of zo. Die zei ja, ik ben hier al zes jaar en elk jaar gaat het hetzelfde. Namelijk, ik raak aan t, uh, ergens oktober, november raak ik mijn werk kwijt... En mijn, uh, en mijn dak boven mijn hoofd kwijt. Maar, uh, en dan ga ik naar de daklozenopvang en in maart krijg ik weer een baan. Ja, weet je, dat, zijn natuurlijk, dat is natuurlijk geen manier van doen op, uh, zo. Maar als de gemeente er niks aan kunnen doen... En de minister doet er niks aan. Dan gaan de, de mensen die nu in die tenten zitten een hele koude winter tegemoet. Ja, nou, en, en het wordt natuurlijk nog uh, gekker. Want op sommige plaatsen worden ze natuurlijk terecht ook uh, door de politie verwijderd. Ja, als je mensen die gaan zwerven. Uh, er uh, zijn mensen die uh, echt in de problemen terecht zijn gekomen. Met met name drankgebruik. En uh, die ook echt uh, vervelend gedrag beginnen te vertonen. Dus ook de samenleving krijgt er last van. Um, ja, en, en dat is een beetje mijn probleem. Dus Donner stond vandaag ook in de Kamer stond hij er weer zo'n heel, ja, zoals alleen Donner dat kan... zo'n heel theoretisch probleem van te maken. Het van, ja, dan krijg je dit. Ja, en, de, en eigenlijk zat iedereen om aan te kijken. En iedereen dacht, ja, maar er is toch één iemand die er iets aan kan doen? Dat is de minister. Nou, die kan het beleid wel in gang zetten. Die kan bijvoorbeeld, die kan en die regels maken... dat die mensen niet meer zomaar op straat gezet worden. Kunnen worden. En regels maken, die maakt dat de rekening ook naar de huisbaas kan gaan. Dan laat het ook wel uit hun hoofd. En hij kan zorgen dat mensen die op straat terechtkomen, dat die uh, worden uh, teruggebracht uh, naar het land van herkomst. Ja, dat kost dan wel een paar centen, maar dat is beter denk ik dan dat we uh, honderden mensen op straat hebben wonen. Wa waar ja. niemand... Uh, gelukkig van wordt. Gelukkig hebben we nog een Tweede Kamer en kunt u hem in de gaten houden. En, ja, en op de geven als uh, u Ja, volgende week ziet. een nieuwe minister, hè? Uh, ja, dat zou <laughs> maar <summer> kunnen. <laughs> dat zou de situatie dan... dan het zou, ik zou het heel slecht vinden als het kabinet dat echt gaat doen. Uh, ja, uh, iemand ja. uit het midden benoemen, maar dan hebben we in elk geval ook op dit terrein weer een nieuwe kans. Dat is weer een andere discussie. Um, ja, volgens mij <laughs> is dit voor niemand aangenaam, dus laten we hopen dat u er iets aan kan doen. Martijn van Dam van ja. de Partij van de Arbeid, dank u wel. Goedenacht. Zometeen uh, nemen we contact op met de studentenbus die een soort voorschotje neemt op 3FM Series Request. We bellen met de mensen die nu op dit moment uitzenden vanuit die studentenbus. Maar eerst muziek live in onze studio Woodstick, dicht bij de zon. Woedstik hier bij ons in de nacht in de studio dicht bij de zon met de toepasselijke tekst. De nacht brengt niets behalve sterren. Daar kunnen wij ons natuurlijk als nachtbrakers alleen maar bij aansluiten, Bastiaan. En de ster van de nacht is Woodstick zelf. Komend weekend is het weer zover in ze 3 VM Het glazen huis neer voor Serious Request. Drie radio-dj's sluiten zich zes dagen op om geld op te halen voor het Rode Kruis. Maar u hoeft niet tot zondag te wachten om naar opgesloten dj's te kijken. Studenten van de hogeschool in Holland maken 72 uur lang radio... om geld in te zamelen voor dat goede doel. En zij doen dat in een bus. Luc Zwaan, een van de studenten. Goedenacht. En hele goede nacht. Jullie zijn nu uh, vanochtend begonnen... En, uh, om 12 uur vanmiddag zijn we begonnen. Om oh, 12 uur vanmiddag begonnen ja. en de eerste tussenstand was om 6 uh, uur. En die was volgens mij al heel erg mooi. Hoeveel hebben jullie al? Opgehaald? Zeker, dan, uh, zeker een mooie tussenstand, inderdaad. We hebben op dit moment 1306,95 euro. Maar die tussenstand uh, stand was wel van uh, dinsdagmiddag, dus over gisteren eigenlijk nog, uh, om 6 uur. Dus uh, er is natuurlijk al weer wat tijd overheen gegaan. En de, de bezoekjes en alles die stromen binnen. Dus uh, ik denk dat het alweer een uh, leuk bedrag uh, omhoog is uh, gegaan. Maar welke eigenaardige ziel heeft 6,95 euro overgemaakt dan? Ja, ik zou het niet weten, maar uh, het, is, uh, het is een mix van alles natuurlijk. Ja, is, het, is het trouwens een, een vergelijkbaar concept als wat uh, 3FM gaat doen? Jullie doen het dan in een bus, maar echt 72 uur lang opgesloten en, en plaatjes draaien voor, uh, voor geld? Half, want we zitten niet opgesloten. Oh. Want het verschil is, we zijn met een groep van twintig studenten. En om die met z'n allen in een bus te laten zitten, dat is natuurlijk uh, wel een hele k krappe zorg wordt dat. Maar uh, en, uh, op, op zich natuurlijk wel het geld ophalen en het nummertjes draaien, het verzoekjes draaien. Dat doen we natuurlijk wel. Um, het is ook niet zo dat wij niet slapen of niet eten. Want wij zijn uh, ook de organisatie. Dat is het mooie aan het uh, leerproject, omdat wij natuurlijk ook studenten zijn zelf. Mm -hmm. En dan uh, organiseren we het en we doen eraan mee. En uh, ja, we hebben dus een radiogroep van twintig man die uh, uit gaat zenden. En uh, daaromheen zitten ook nog uh, productieteams en dat is ook nog een uh, leuk aantal mensen. En uh, ja, om dat met z'n allen op te sluiten, dat is natuurlijk nog veel van het goede. Nee. En bovendien heeft jullie bus nog een andere eigenschap die het glazen huis daarmee niet heeft. Uh, jullie kunnen rijden. Ja, inderdaad. <laughs> dat klopt. Ja, wij staan nu nog in Den Haag. Daar zijn we vandaag om 12 uur begonnen. En nu gaan wij uh, over een uurtje of anderhalf gaan wij, uh, alles uh, opruimen... En dan gaan wij oprecht naar Rotterdam. En daar staan wij dan ook tot, uh, tot donderdagochtend 4 uur. En daarna gaan wij door naar Haarlem. En daar sluiten we het op vrijdag om 12 uur s middags af. Oh, dus jullie zijn er niet uit in de bus? Ja, we zijn er wel uit in de bus. Nee, Zeker als jullie onderweg zijn, dan. Uh... Ja, er is wel internet, dus de mogelijkheid is er wel. En er komt sowieso ook een uh, journaal. waarin uh, een uh, samenvatting wordt gegeven van de dag ervoor en wat er tot nu toe allemaal is bereikt. Ja. Die steden die jullie aandoen hè? Ja? Um, als ik me goed herinner, zijn dat allemaal steden waarin Holland zit? Dat klopt. Ja, dat kan niet toevallig zijn. Is dit gewoon een PR-stunt? Uh, nou, het, nee, het is geen PR-stunt. Het is uh, eigenlijk, ja, dit, het initiatief is twee jaar geleden begonnen. Toen was het het glazen studentenhuis in Haarlem. En uh, ja, het doel is puur en alleen het geld ophalen voor een series request en dus voor in de, dit jaar de moeders met oorlogstroom. En het was vorig jaar en de jaar, uh, het jaar daarvoor was het gewoon zo'n succes. dat op een gegeven moment uh, door gedoecle Terpstra. Uh, vorige editie aan het eind werd gezegd. volgend jaar doen we het groter en beter. Nou, en het uh, grotere is in ieder geval gelukt. en het beter, daar gaan we natuurlijk voor strijden. Want jullie hebben nu uh, 1300 euro opgehaald, iets meer. maar jullie ja. hebben vorig jaar 20.000 euro opgehaald, dus voor Series Request. Is er, is dat, um, um, gaat het lukken dit jaar, denk je weer? Of ga je eroverheen? Ja, Wat is het doel? Nou ja, het doel is natuurlijk wel om, uh, om er overheen te gaan inderdaad, ja. En uh, we gaan nog onder ons uiterste best doen. Er zijn enorm veel activiteiten. We, gaan, we hebben een loterij, we hebben een veiling. We hebben feesten. Die was, vanavond was er een feest in Den Haag in uh, de café Millers. Morgenavond is er eentje in uh, café Swing in Rotterdam. En uh, dat, die toegangsprijzen gaan natuurlijk ook allemaal naar, uh, naar de glazen bus. En uh, daarmee proberen wij in ieder geval zoveel mogelijk geld te halen. Daarnaast wordt er elk uur een opdracht uitgevoerd door uh, de dj's om ook op die manier geld op te halen. En waar zijn jullie en, te horen eigenlijk? Misschien nog wel een keuze van tevraag? Alleen op, de in, op het internet. Wij zijn door via www.glazenstudentenbus.nl ah, okay. En uh, voor verdere info kunnen ze ook terecht op de Facebook, Glazenstudentenbus 2011, en op Twitter natuurlijk. Glazenstudenten, of met hashtag uh, gsb2011. Oké, okay, nou hartstikke goed. Veel succes daar nog in... Uh... Ja. O ook onderweg naar Rotterdam natuurlijk. Twintig studenten die samen radio maken voor het goede doel. Dank je wel, Geen enkel probleem. Het is uh, acht minuten voor half vier. En wij blikken in deze nacht uh, terug op de dag die is geweest. En dat doen we ook met hulp van onze gewaardeerde collega Martijn Middel. Um, want jij hebt de hele avond werkelijk iedere televisiezender van de wereld in de gaten zitten houden. Op een of andere magische manier. Met zoiets.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 Goedenavond. Moet je luisteren Joost. ik heb maar ik heb volledig eens met je stelling. Maar ik vind, ik heb nu een hele andere mening. De dure geven we liever aan Po of aan WNL. Dat, dat is mijn mening. Zonde van de zendtijd, geef het echt maar de dure zendtijd... hoe het nu weer in debat is, dat met Po weg wil en WNL. Die dure zendtijd, geef het maar aan OWNL. WNL. Meer zendtijd voor WNL, u hoort ons niet klagen.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 Merkwaardig. Proberen, ja, dat proberen we contact mee te zoeken. Hoogst merkwaardig. Ja, merkwaardig. Po-nieuws gaat dan ook op onderzoek uit. Dit is uh, de tent uh, van Michael, deze groene. Ja. Is dit ook uh, PD? PD? Plaatsdelict. Er is een sprake van dat Michael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 Film zo echt is. Maar ja, dat is, dat is geen kleine opgave. Gerrit heeft zelf al talloze natuurfilms gemaakt... en weet dus hoe het wel moet. En ziet u wel eens een geboorte? Nee, nee daar moet u specifiek bij de holen zijn. Hè? En dan moet u weer uh, apparatuur hebben dat je in die holen... maar daar ben ik niet zo voor. Oké, okay, niet in de filmen dus. Wat deed de BBC dan verkeerd? Hoe zou Gerrit van Eenbergen het zelf doen? Maar als er iets niet is het echt is, plan use dan moet je daar eigenlijk van tevoren een beetje zeggen. Als het niet echt is, moet je het een beetje zeggen. Duidelijk toch? Tot zover het mediaoverzicht. Dankjewel Martijn Middel en fijn dat je toch weer iedere week Lingo kijkt ook. Um, malaria is al enkele tientallen jaren een van de belangrijkste doodsoorzaken in Afrika. Er wordt heel veel moeite gedaan om de ziekte uit te bannen. En daar is heel veel geld aan uitgegeven ja, om dus de verdere verspreiding van de ziekte tegen te gaan. En dat blijkt nu succesvol te zijn. Uit onderzoek van de WHO blijkt dat het aantal mensen dat overlijdt aan malaria het afgelopen jaar fix is gedaald. Uh, het is een fragiele daling, maar hij is er. Aan de telefoon hebben we bioloog en expert op het gebied van muggen, Bart Knols. Meneer Knols. Goedenavond. Dit is een mooi resultaat of niet soms? Ja, dat, dat is inderdaad een, een, een aardig resultaat. Maar we zijn er nog lang niet. Er is nog een hele hoop wat moet gebeuren... eer dat we echt gewoon malaria um, ja, volledig de wereld uit kunnen helpen. Dus dat, dat, het is mooi, maar we zijn er nog lang niet. Nee, want leg nog even heel kort voor degenen die het niet weten uit... wat precies het verschil is tussen een malaria-mug en een gewone mug. Nou, gewone muggen, Nederlandse huistuin en keukenmuggen, die, dra die dragen geen ziektes over. Uh, maar malaria-muggen, met name in, in Afrika, ten zuiden van de Sahara, die zijn uitstekend in het overbrengen van de malaria-parasiet. En daar gaan jaarlijks nog een hele hoop kinderen aan dood. En uh, er is eigenlijk sinds, sinds het jaar 2000 uh, is er een, een enorme toename ge uh, gekomen in het gebruik van met insecten geïmpregneerde klamboes. Waar kinderen ondergelegd worden. die worden gewoon uh, massaal uitgedeeld in, uh, in Afrika. En dat, dat heeft ertoe geleid dat inderdaad het sterftecijfer omlaag is aan het gaan. Maar uh, we zitten ook met problemen. Want uh, die klamboes, dat is niet alles. Want kinderen liggen natuurlijk niet 24 uur per dag onder een klamboe. Maar worden ook nog gewoon gebeten terwijl ze gewoon uh, s'avonds, uh, vlak voordat ze gaan slapen, uh, gewoon rond op rond op het huis zitten. Dat is één. En twee, Dan is het zo dat uh, die insecticiden die gebruikt worden. voor het impregneren van die klamboes, daar zijn de muggen op steeds grotere schaal resistent tegen het worden. dat betekent dus, als je s'nachts onder je klamboe ligt... en je ligt met je arm tegen het, uh, tegen het gaas aan... dat je dan nog steeds daardoor gestoken wordt... en nog steeds je ziekte kunt oplopen. En nou ja, iedereen, ook in Nederland, wordt je wel eens gestoken door een mug. Dat overkomt iedereen. Dat, dat kan in Afrika niet anders zijn. Als je wordt gestoken door een malaria-mug... is het dan altijd gelijk zo dat, uh, dat je daar ziek van wordt? Nee, dat is niet zo. Uh, is kijk, een malaria-mug die wordt geboren, zeg maar, die komt uit het water. En dan heeft ze de parasiet nog niet. Het is alleen uh, nadat ze iemand gestoken heeft die malaria zelf heeft, dat ze dan zelf geïnfecteerd raakt, die mug. En dan later, na een dag of tien, weer de parasiet kan doorgeven aan een volgende persoon. Dus niet iedere beet van een mug zal je ook per definitie malaria geven. Uh, het is maar een klein percentage van de beeten die je oploopt, die potentieel uh, kan leiden tot een infectie. Maar het verhelpen van één geval verhelpt dus nog veel meer gevallen dan alleen die ene patiënt? Uh, zeer zeker. Uh, hoe, hoe meer mensen op een gegeven moment beschermende maatregelen gebruiken... hoe groter het effect zal zijn om uh, naar je te dringen. Dus dat is een goede zaak. Maar zoals ik al zei, uh, we zijn er nog lang niet. En, en de tools die we op dit moment hebben, die zijn hun uh, effectiviteit aan het verliezen... Dus we zullen, we zullen ja, vernuftiger met de hele ziekte om moeten gaan en met, met alternatieven moeten komen. En de malaria is zelf een, een, een parasiet, zoals u zegt. Is, zijn het dan voor de rest eigenlijk doodnormale huisstuin- en keukenmuggen die zeg maar, die parasiet met zich meedragen? Het zijn alleen muggen die behoren tot het genus Anopheles. En er zijn ongeveer 300 soorten wereldwijd, maar er zijn er maar een stuk of 40, 50 soorten die malaria kunnen overdragen. Hm. En die de, dus al die problemen veroorzaken bij, uh, bij mensen. In Afrika is het zelfs veel minder. Er zijn maar twee belangrijke muggensoorten die Malaria overdragen. Dus als je die goed zou kunnen aanpakken, dan, dan zou je al heel vaak kunnen komen. Ja, het blijkt dat het dus ruim genoeg te zijn. Wat zou nou een effectieve aanpak zijn om malaria echt de wereld uit te helpen? Als je malaria echt de wereld uit wilt hebben, dan zul je een geïntegreerde aanpak moeten hebben. Dan zul je alle, alle manieren en methoden die je maar kunt verzinnen, zul je tegen die, uh, tegen die ziekte in de strijd moeten gooien. Dat betekent dus dat je zowel preventief goed aan de slag moet gaan, zorgen dat mensen niet geïnfecteerd raken. Bijvoorbeeld door het gebruik van, van die klamboes waar we net over hadden. Maar ook door het gebruik van insecticiden die het, binnen het huis op de muren spuit. En daarnaast ervoor zorgen dat er een goede diagnose is. Dus als mensen ziek worden, dat je inderdaad dat ook kunt achterhalen tot ze besmet zijn met malaria. En ze dan behandelen met medicijnen waarvan we weten dat ze werken. Maar dat, dat, um, dat zijn allemaal een soort preventieve maatregelen. Is het ook nog mogelijk of is dat een naïeve gedachte om gewoon te proberen gewoon die hele mug uit te roeien als soort? Nee, dat is, geen, dat is zeer zeker geen, uh, geen uh, naïeve gedachte. Uh, het is zelfs in, in uh, bepaalde landen al gelukt om malaria helemaal uit te roeien. En dat, dan praten we over 95 landen wereldwijd uh, die van de malaria af zijn. Heel de Verenigde Staten had voor malaria, Europa had malaria, Rusland had malaria, Taiwan had malaria. Heel de Cariben had malaria. Daar hebben we het allemaal weten uit te roeien. En er zijn gewoon, maar is maar nee. echt systematisch, de murgen gewoon, nou, het zal niet doodgeslagen zijn, maar echt gewoon doodgemaakt. Ja, dat kan. Dat kan. En het probleem is dat op dit moment gewoon de, de, de aanpak van deze malaria, dat, dat uh, lang niet meer zo rigoureus gebeurt zoals we dat vroeger deden. Maar dat zou ook in Afrika zou dat kunnen? Ja, zeer zeker weten. Dat kan. In een hele hoop gebieden in Afrika zou je malaria kunnen uitroeien als we het zoenig zou aanpakken. En dan praat ik niet over het, zeg maar het, het, het, het, het hartgebied van, van malaria. Dat zit dan in Congo, zeg maar waar het gewoon moeilijk is om te opereren vanwege het feit dat het niet veilig is daar. Er is een burgeroorlog, ja. um, uh, daar is het moeilijk om uh, de ziekte aan te pakken. Maar in een hele hoop plekken in Afrika waar het gewoon uh, rustig is en waar je aan de slag kunt... daar zou je malaria de nek om kunnen draaien. Maar je moet het willen en je moet er geld voor over hebben. En op dit moment is het zo dat vanwege de, de, de globale economische crisis die er is... er uh, maar 1,6 miljard op jaarbasis beschikbaar is om malaria te bestrijden... terwijl we eigenlijk, als we het goed zouden willen doen... dat we 6 miljard nodig zouden hebben. Nou, dat, dat is nu aan het afnemen, omdat de overheden zeggen... van ja, jongens, we moeten eventjes de hand in eigen boezem steken... en eerst ons eigen land op orde krijgen. Ja. En dan kunnen we eerst gaan denken aan Afrika. Kortom, goed nieuws dat het gelukt is om het een beetje naar beneden te brengen... maar er is nog dan genoeg werk aan de winkel. Dank u wel, Bart Knols. Graag gedaan. Het is uh, vijf minuten over half vier op de dinsdag op woensdagnacht hier op Radio 1. Dan gaat de wereld ook nog gewoon een beetje door met al het nieuws. En dat heeft Martijn Middel voor ons uitgezocht in... Het Nieuwsminuutje. De oprichtingspapieren van de elektronica-gigant Apple... hebben op een veiling in New York ruim 1,2 miljoen euro opgebracht. Veilinghuis Sotheby's had het document getaxeerd op een dikke ton. Maar Eduardo Cisneros van het bedrijf Cisneros Corporation had er het tienvoudige voor over. Het getypte contract werd in 1976 ondertekend door de in oktober overleden Steve Jobs en zijn twee medeoprichters. In Leusden is vanavond een grote brand uitgebroken. De brand ontstond in een autowasserette aan de Klokhoek. De brand is inmiddels onder controle, maar er is nog steeds sprake van redelijk wat rookontwikkeling. Aan de inwoners van Leusden wordt geadviseerd om ramen en deuren gesloten te houden. En een autofabriek in Detroit, die anderhalf jaar geleden werd stilgelegd, gaat weer open. De Amerikaanse autofabrikant Chrysler brengt er een nieuw model van de Viper sportwagen in productie. De productie van de snelle sportwagens werd in eerste instantie volledig stopgezet. Maar nu komt er dus toch weer een nieuwe Viper. Er kunnen bijna 150 mensen aan de slag om de sportwagen te bouwen. Het Nieuwsminuutje. Dank aan Martijn Middel voor het Nieuwsminuutje. En mocht u nou tips hebben voor ons... Belt u dan vooral met onze uh, uh, telefoonnummer. Het is gratis 0800-1121-0800-1121. En zoals iedere week is het nu tijd voor het satirisch weekoverzicht van De Speld. Globaal nieuws van De Speld met Diederik Smit. Dit is globaal nieuws van de Speld. Goedenacht, van harte welkom. We beginnen met het nieuws. 67% van de Nederlanders vindt dat Nederland uit de recessie moet stappen. Dat blijkt uit een peiling van het een vandaag Opiniepanel. In Noorwegen doen ze ook niet mee aan de recessie... en daar gaat het fantastisch, al dus een van de ondervraagden. Volgens minister Verhagen van Economische Zaken is het juist belangrijk... dat Nederland blijft bijdragen aan de economische krimp in Europa... Als klein land kunnen we het ons niet veroorloven om niet meer mee te doen met de wereldeconomie, aldus Verhagen. Kroatië begint deze week aan de onderhandelingen voor toetreding tot de EO. Het voormalige Balkanland zal nog wel aan een groot aantal criteria moeten voldoen... voordat het definitief kan toetreden tot de omroep met de evangeliserende inslag. Het is belangrijk dat Kroatië de levensbeschouwelijke identiteit en de ideologische grondslag van de EO onderschrijft. Pas dan kunnen we gaan praten over de contributie, aldus EO-directeur Arjan Lok... Volgens Lok zullen de Kroaten zich eerst moeten bewijzen als tientjeslid... voordat een volwaardig EO-lidmaatschap in beeld komt. Ja, Afgelopen week was het weer zover. Het groot dictee der Nederlandse taal. Vele prominenten uit Nederland en Vlaanderen namen deel aan het jaarlijkse evenement. Vorig jaar werd het dictee geschreven door Mark-Marie Huybrechts. Dit jaar was de eer aan PVV-kamerlid Martin Bosma. We luisteren even naar een fragment. <kliek> Culturele verschillen bestaan nu eenmaal niet in de wondere wereld van beleidsmakers... die in mei 1968 een klap hebben gekregen van de marxistische mallenmolen. Heden ten dagen bestaat de Maoïstische SP uit een welhaast Noord-Koreaanse tolerantiegestapo, gestapo Linksextremistische goedmenschen die in de voormalige Sovjet-Unie niet zouden misstaan. Vaak sluiten ze een monsterverbond met... Pseudo-intellectuele PVDA-denkertjes die Nederland verder in het multiculturele moeras willen storten. en niets willen horen over de tsunami van het islamofascisme. Dit alles tot groot genoegen van de cultuurrelativistische elites die op subsidieslurpende bakfietsen. door de Socialistische Volksrepubliek van Amsterdam Zuid paraderen. hardop dromend over een Euro-communistische heilstaat. En dan de zin in stukjes. Culturele verschillen bestaan nu eenmaal niet. Culturele verschillen bestaan nu eenmaal niet in de wonderwereld van beleidsmakers, in de wonderwereld van beleidsmakers, die in mei 1968 een klap hebben gekregen, die in mei 1968 een klap hebben gekregen van de marxistische mallenmolen, punt, van de marxistische. Mallemolen. Punt. Heden ten dagen bestaat de Maoïstische SP. Heden ten dagen bestaat de Maoïstische SP uit een welhaast Noord-Koreaanse tolerantie-gestapo. Uit een welhaast Noord-Koreaanse tolerantie-gestapo. Links-extremistische goedmensen die. Links-extremistische goedmensen die in de voormalige Sovjet-Unie niet zouden misstaan. Punt. In de voormalige Sovjet-Unie niet zouden misstaan. Punt. Nieuwe regel. Vaak sluiten ze een monsterverbond met pseudo-intellectuele PvdA-denkertjes. Vaak sluiten ze een monsterverbond met pseudo-intellectuele PvdA-denkertjes... Ja, na afloop waren er natuurlijk reacties, onder meer deze van deelnemer Theo Kolhoff. Ja, er zaten wel wat woorden bij waarvan ik dacht, ja waar gaat dit nou eigenlijk over? Uh, dus ja, toen heb ik maar een beetje gegokt. Marxistische mallenmolen bijvoorbeeld. Ja, dat is toch met een X, dacht ik. Ja, verder ben ik een beetje op mijn gevoel afgegaan. Dus uh, tolerantie Gestapo met koppelteken... Maar grachtengordel, elites en islamofascisme had ik dan weer zonder koppelteken. En verder, ja, eurocommunistische staat gewoon zoals je het zegt. Oké, okay, al met al, wat vond je van de tekst? Ja, ik vond het op zich een mooie tekst, met mooie woorden. Maar politiek gezien had er wel een schepje bovenop gemogen. Goed, Theo Kolhoff, dankjewel. Ja, dat was Theo Kolhoff eerder deze week over het groot diktee der Nederlandse taal. Tot zover deze aflevering van Globaal Nieuwsradio van de Speltop op Radio 1... Het is voorbij. Dag. U hoorde het satirisch weekoverzicht van de Speld. En wilt u meer Speld? Ga dan naar www.speld.nl. Nu de klok zo langzamerhand richting 4 uur kruipt... speelt Woodstick live bij ons in de studio het vierde en laatste nummer. Break. alleen op de leeftijd. Neem de tijd voor je paras en breek mij, ne? Breek mij op alles wat ik lief heb. Breek mij op alles, op alles wat ik bezit en wat jij niet hebt. Zeeën vol tijd, kust is nog veilig. Schrijf schematische rijms met hartverscheurende lines. Ik geef je een open doel met tientallen handige tips. Laat zien dat je padden hebt, laat hem voelen dit is. Ben je gebroken, is je carrière, werk je God met mij niet? Ik ben breekbaar, daar kan je niet komen. Nee. Je kan me niet raken met lines die het doen verbazen. Over hoe het je spil omdat je shit online hebt te plaatsen met wijze dat is waar het op neerkomt. Dus spijtig mij, overdrijft meer dan een veerpunt. Ik stap uit de cirkel en volg de weg. Ik ben mijn keizer die eerst over mijn leven land. Mijn beweging, elke stap die ik zet in mijn wereld.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 Letter uit mijn pen is met vol overtuiging aan wie ik ben. Zonder onlos, ik wil dat je me kent. Stem achter mij, verwacht je van mij, geef the fuck wat je verwacht van mij? Sta achter mijn reims, mij brek mij op. Alles wat je ziet, ontleed me doen. Mijn laten me, mijn maten me mijn coolen, mijn cleanen. Mijn familie, vrienden, mijn wereld, muziek. Ik zal het vast verdienen als jij vindt dat ik het verdien. Eer, voordat ik ga wil ik Dingen gezegd hebben. Mijn oprechtheid voor muzikanten, mijn haat voor backstabbers. vandaag de dag betalem, zie iets meer backvechters. Het gaat niet meer om de kunst, maar helaas om echt kwetsen. O, gaat het om echt kwetsen en niet om de kunst? Dan heb ik het verkeerd begrepen. Pas me dan mij. Oh. Ik ben mijn koning die heerst over mijn leven in het land. en Mijn beweging, elke stap die ik zet in mijn wereld is op vrije voet.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 Schrijden applaus, zoals het klinkt, in de nacht op Radio 1. Want we zijn maar met z'n tweeën. U woodstick en break. Ja, we hadden het aan het begin uh, uh, van vorig uur eventjes over hiphop. Yes. yes. Uh, vier nummers later heb ik in ieder geval geconcludeerd... dat uh, uh, wat je hier speelde duidelijk meer richting R&B en soul ging. Snap je? Ja, valt reus mee, toch? <laughs> uh, was dat speciaal voor ons of is dat ook de toon van je album? Um... Nou ja, we hebben er nu wel echt uh, de akoestische uh, setting uh, erbij gehaald. <coughs> en dan valt het sowieso al veel stiller, weet je wel. En er zit, uh, minder, uh, zit minder beat onder, dus uh, ja, of geen. Ja, ik had een eitje bij me, weet je, om te schudden. Ja, maar komt die, die link met, uh, met hiphop, komt die ook uh, misschien door uh, DAC, de Amersfoortse Coöperatie... Co met Diggy ja, zeker. en uh, Jiggy Jay. Dat, dat is wel echt hiphop natuurlijk. Ja, klopt. klopt ja, uh, Ik ben daar begonnen. Voor mij waren dat eigenlijk de eerste soort... de, de babystapjes naar uh, weet je, het grote publiek. En uh, we hebben ook echt heel veel gedaan. En ook wel echt een aantal uh, jaren achter elkaar. En we hebben twee platen uitgebracht. En dan zit je ook wel echt in die circuit. En uh, ik word ook nog steeds gerelateerd aan hiphop. Uh, maar dat vind ik ook helemaal niet erg. Dat is ook wat ik deels maak. En, uh, alleen ja, bij vindt dus wel wat minder en wat meer deze kant op. Maar goed. Uh... Je wilde niet van af. Nee, dus er, er zal altijd wel een soort element in zitten wat blijft. Dan ja. Heb je ook samen gespeeld met uh, met Kempy? Ja. dan heb je ja. gemaakt. Klopt. Dat is ook zo, uh, zo iemand die van de hip hop stapjes maakt. Uh... Ja, ja, het is ook gewoon leuk om, om te zien hoe uh, om te laten zien dat je je niet vast hoeft. te... Weet je, uh, zetten aan, aan, aan één stijl. Ik bedoel, muziek is gewoon muziek. Muziek is gewoon universeel. Dus waarom zou, jij, uh, zou je alleen maar... Die, weet je, dat doen. Ik bedoel, ik kan meer dan alleen hop maken, dus ja, waarom zou ik het laten? En in, voor Campy hetzelfde. En je bent er ook druk mee bezig, want je kwam van een optreden nu naar ons toe en dan nog maar weer een andere en, uh, ja. radioprogramma ga Zometeen je naar. meteen zit ik nog van vier tot zes ergens anders. Ja, kijk. En dan en... ga ik een eitje bakken. Of... Ja. <laughs> en als mensen je daarna nog willen zien, ergens optreden, waar kunnen ze terecht? Ik heb uh, de negentiende heb ik nog twee shows. Uh, uh, ik begin, uh, ik kick hem af bij LVC, uh, Series Request van 3 fm uh, in Leiden. En daarna gaan we meteen door naar uh, voorprogramma in Rot Rotterdam van Jamie Woon. En dat is in de beurt, he, heet dat? Ja. En uh, dat doe, uh, doe, uh, doe ik allebei gewoon akoestisch ook. beginnen lekker rustig aan. Zoals het hier ja. En anders woodstick.nl. Woodstick.nl. Maar het is W-U-D-S-T-I-K. -S -S -T ja. Dus niet, niet met hout, maar gewoon woedstick. Nee, gewoon W-U-D-S-T-I-K. Klopt. En uh, volg me op Twitter. Dat kan ook. Nou, alles weer. Uh, ze moeten je nu wel kunnen vinden als de mensen het willen. Dankjewel dat je hier wilde zijn. Jullie Wij vonden het in ieder geval een, een eer om hier te hebben. Top. Fijne avond. Nacht nog. Extra inzet moet je belonen. En dus krijgen docenten die zich laten bijscholen... een vergoeding van het ministerie van Onderwijs. Wat aan de ene kant wordt beloond... wordt aan de andere kant net zo hard weer bestraft. De langste geldt namelijk ook voor docenten. Want wie langer dan strikt noodzakelijk op school zit... krijgt gewoon een boete. Regels zijn nu eenmaal regels, ook voor docenten. Een fout in de wet, zegt D66-Kamerlid Boris van der Ham. Maar staatssecretaris Zijlstra wil eerst alle feiten op een rijtje krijgen... voordat hij de wet aanpast. Meneer van der Ham, nacht. Ja, de staatssecretaris wil eerst de feiten op een rijtje krijgen, um, terwijl die volgens mij vrij helder zijn, toch? Ja, er zijn een aantal, uh, in ieder geval van, van het weten, een aantal honderden uh, docenten die dus nu aan het bijscholen zijn, omdat de staatssecretaris zegt dat ze zich moeten bijscholen naar een masterniveau. Uh, nou, D66 vindt dat ook, want we moeten het niveau van de docenten zo hoog mogelijk maken. Nou, dan moeten we ze toe stimuleren, krijgen ze ook zelfs een beetje geld voor om dat ook te kunnen betalen. En dan vervolgens, als een, als een leerling of een, als een docent die dus al les geeft... al eerder uh, wat langer over de studie heeft gedaan... dan wordt hij dus beboet met een lang Nou, dat is dus uh, gek. Er zijn er dus al een paar, van, uh, een paar honderd die we al, waarvan we al weten dat dit probleem zich voordoet. Dus ja, je hebt niet extra onderzoek nodig om vast te stellen... dat je dus de wet een beetje moet aanpassen. Maar hoeveel geld, want dat, dat geld wat die uh, docenten eer, in eerste instantie krijgen dat is bedoeld om dat te stimuleren? Dat is niet bedoeld ja. om, die, om die boete te compenseren? Nee, nee, dat is juist om te stimuleren dat je naast je werk... Hè, dus die mensen die geven gewoon les... dat ze naast hun werk ook gewoon nog zich gaan bijscholen. Nou, dat is heel erg goed dat ze dat doen. Uh, heel veel docenten zijn ook zeer gemotiveerd om dat te doen. Ja. Uh, dat wordt een beetje gestimuleerd, heel goed... Uh, maar ja, dan moet je niet aan de andere kant mensen een boete geven op het moment dat ze... Uh, ja, eigenlijk zonder dat ze dat al hadden kunnen voorspellen een paar jaar geleden... Uh, iets te lang over een studie hebben gedaan voordat ze gingen lesgeven. En dat ze daar alsnog voor worden gepakt, dat is een beetje raar. Die boete is 3000 euro, bovenop het normale collegegeld. Exact. Uh, hoeveel geld krijgen ze als, als extraatje? Ja, dat is dus een beetje afhankelijk van welke opleiding ze doen, maar dat zit hem ook in enkele duizend euro. Dus je, euro's. Dus je kan het bijna tegen elkaar wegstrepen. Ja, maar hoe dramatisch is dat als die docenten niet die extra opleiding krijgen? Het is maar één jaar. Als de in maart dat rapport van de server schijnt. Nou ja, goed. Het punt is natuurlijk dat, dat, je, dat je die docenten, die dat nu gaan doen, uh, dat die met dat probleem zitten. En ik vind dat je daar gewoon hier ieder een overgangsmaatregel voor moet maken. Maar ik vind in zijn algemeenheid dat uh, deeltijdstudenten, uh, mensen die dus al aan het werk zijn, je juist moet stimuleren om na of tijdens hun, hun, hun arbeid, ook zullen we nog bij te scholen, een leven lang leren. Dat is echt heel belangrijk voor een vitale kenniseconomie, voor het ook sterk houden van, van onze arbeidspotentieel. Ja, dus je moet juist mensen stimuleren om daarnaast nog wat door te leren. En dat moet je dus niet over één kamp scheren met voltijdstudies. We hebben het hier vaak over mensen die gewoon aan het werk zijn, soms al een gezin hebben. Nou, zorg er nou voor dat die makkelijk wordt gemaakt om zich bij te scholen. Nu, nu gaat het in dit geval om de docenten, maar er zijn natuurlijk in heel veel bedrijfstakken waarin een leven lang uh, leren gestimuleerd wordt. Gaat u ook opkomen ja. voor uh, nou ja, ambtenaren die zich laten bijscholen uh, of omscholen die uh, nu ook tegen dit soort problemen aanlopen? Nou niet al ambtenaren, nee, uh, maar. Maar, maar ook bijvoorbeeld mensen in het bedrijfsleven. stel je voor je werkt bij een... Maar die kunnen tegen uh, hetzelfde probleem aanlopen als, als ja, mensen die, kunnen, die nu kunnen, studeren ja. te langer over doen en ze willen later nog bijscholen, ja. dan, zou het nu ook, dan loopt dat gewoon door, die lang Ja, stel je voor je hebt de HTS, of de, de technische opleiding op HBO of universitair niveau gedaan, waarschijnlijk uh, HBO. Uh, en je hebt daar iets te lang over gedaan, dan kan je daar zomaar mee in de problemen komen. Stel je voor, je hebt vier jaar of zes jaar gedaan over een vierjarige opleiding, omdat je, uh, uh, nou ja, het, het, het lukt niet makkelijk. Nou, dan ben je eenmaal aan het werk, dan ben je bij wijze van spreken tien jaar aan het werk, en je wil daarna nog een, een, een deeltijdstudie doen om je nog verder te bekwamen. Nou, dan zou je zomaar eens kunnen beboet worden voor het feit dat je nog weer verder wil leren. Maar springt nou, dat u dat nu in de bres voor de docenten of voor uh, alle mensen die hier tegenaan lopen? En op dit moment, omdat het zich heel acuut voordoet... en omdat er ook zoiets schrijnends aan de hand is... Uh, dat ze aan de ene kant geld krijgen en aan de andere kant zelfs een boete krijgen... Uh, heb ik het nu vandaag opgenomen bij het mondelingenvraaguurtje voor de docenten. Maar ik heb destijds bij de wetswijziging... of bij de wet uh, die werd ingediend... heb ik een amendement ingediend voor alle deeltijds. Maar dat valt niet. Dat, Want... is niet één wet. Ik bedoel, je, je kan wel de wet nu één keer veranderen voor de docenten... maar geldt het er niet voor iedereen? Ik bedoel, dan kan je toch net nee, als goed alles is, in, in één dus keer mijn pakken? Pleit, dat is mijn pleidooi. Je moet het dus direct voor iedereen regelen. En dat is helemaal niet zo ingewikkeld. Het valt best wel mee hoeveel mensen dat zijn. Uh, Beschrijf die wet, begin er nu aan te schrijven. Dan kunnen we nog aankomende zomervakanties er doorheen krijgen. Dan hebben we in ieder geval gezorgd dat die leraren dat probleem niet hebben. Maar ook heel veel andere beroepsgroepen waarvan we juist willen dat ze zich voortdurend bijscholen. Uh, nou, die, die, die kan je daarmee ook nog een handje helpen. En zo kan iedereen dan toch nog een leven lang uh, doorleren, als het er nu ligt. Ja. Dankjewel, Boris. Nou ja, dat is heel belangrijk. Ja. Dankjewel, Boris van Amp, D66-kamerlid. Weer tijd voor onze rubriek waarin klein nieuws groot kan zijn. Eurocrisis of rellen. Geen Eurocrisis of rellende hooligans, maar het beste dat onze collega's van de regionale zenders gemaakt hebben in. Het nieuws dat vandaag niet in het nieuws was: varkenshouders. Dat zijn mannen. Grote, sterke mannen. Ja, alle mannen. En Gina, die zelf uh, vindt ze trouwens uitstekend als varkenshoudster kan werken. Ja, Brigitte Zaat. Ze is klein, lief en. Uh... Vrouwen zijn zorgzaam, dus uh, die kunnen ook goed voor biggetjes zorgen, denk ik. Ja, en het grote verschil tussen mannen en vrouwen, dat zit hem in de handen. En hoe groot zijn je handen? Klein. Kleine biggetjes, kleine handjes, hè? Die zijn groter, hè? Ze zijn iets groter, ja. Ja, maar wat is er dan zo belangrijk aan kleine handjes? Niet zo handig hier? Nee, uh, voor, uh, voor de zorgers doet het niet zo praten en uh, voor de beters is het beter, dus, uh... Ja, en wat goed is voor de zeug, is goed voor de boer. Dus het zou de logische conclusie zijn dat er meer vrouwen de varkensbranche ingaan. Maar ja, Gina is de enige. Ja, ik denk dat het nog niet zo bekend is bij de vrouwen. Het varkens daar heb je een bepaald beeld bij. En uh, ja, hard werk, zwaar werk. Maar ja, ik doe de biggen en de kraamafdeling. En dat is gewoon hartstikke leuk. Je ziet ze geboren worden en je brengt ze groot. Je ziet ze geboren worden, je brengt ze groot. En dan worden ze geslacht. Super schattig. Dit is Kobi. Zoals ze zelf zegt, gewoon Kobi. Er is alleen iets bijzonders aan haar. Ze kan namelijk met dieren praten. Het kan zijn dat hij, dan geeft die zinnen, zinnen door. Want ze kunnen, of ze laten het in zinnen zien. Of ze laten wat horen of ruiken voelen. Of als een filmpje of foto's. Kobi praat eigenlijk al haar hele leven met dieren. Ja, eigenlijk van kind van van al. Dus je praat tegen eenden, tegen zwanen, Je gaat naar de dierentuin en ze kletsen juist ja, gewoon terug. Maar je denkt als kind dat iedereen dat doet. Nee, maar dat doet dus lang niet iedereen. Ze kijken ja alsof je gek bent. <laughs> uh, genoeg over Kobe. Tijd voor de dieren. Naast Kobe zit een grote witte hond die duidelijke mening heeft. Hij vindt het ene keer te druk in huis. En de andere keer rustig. Bij de grote lobbes blijkt uiteindelijk niet alleen een hond, maar ook een ziener te zijn. Heb jij iets zo onder in je rug? Hij vraagt letterlijk of je daar wat aan wil gaan doen en of je foto's wilt laten maken als je nog niet gedaan hebt voor een beginnende hennia. Kortom, een bijzondere hond en een bijzonder mens. Het nieuws dat vandaag niet in het nieuws was. Onze columnist Diederik van Zessen die reisde vanmiddag vanuit Limburg terug naar de Randstad. Althans, dat was de bedoeling. Sinds vanmiddag weet ik het zeker. Nederland is te klein. En nu niet meteen denken dat ik hier onder de WNL-pet een politiek statement wil maken. God nee. er zijn politiek geëngageerde columnisten genoeg in Nederland. Laat ik eerst mijn hbo-diploma maar eens halen. Maar toch ben ik er zeker van. Nederland is te klein. De langste treinrit die je in Nederland kunt maken. Als je echt van A naar B moet zonder over te stappen kost je 3 uur en 49 minuten. Van den Helden naar Heren, Voor 23,50 zit je tweede klas. Ach, het is nog geen vier uur. Voor je goed en wel op je stoel zit, ben je al op je bestemming. Hoe kan van ons verwacht worden dat wij banden met onze naasten aanhalen... als we niet eens fatsoenlijk met de trein kunnen reizen? Voor binnenlandse treinen hoef je in Nederland nooit een reservering te hebben. Je hoeft dus nooit, slepend met een koffer, op zoek naar een nummertje boven een zetel... hopend dat je net naast dat ene mooie meisje zit. Je kunt niet eens vragen of je buurman even op je tas wilt passen als je naar de wc moet. Want voor je doorgetrokken hebt, dan ben je al op het volgende station. In Nederland kun je geen praatje maken met de kastelein van de treinrestauratie... terwijl buiten de zon ondergaat aan de steeds veranderende horizon. Want in Nederland is er geen treinrestauratie. In Nederland kun je niet wakker worden met een toefje slijm naast je mond... in het bijzijn van vijf volslagen vreemden... die je in het donker van de nachtcoupé nog niet had kunnen onderscheiden... Nooit zit je in de lage landen uit het raam te kijken naar voorbijtrekkende bergen... en je af te vragen of je ooit eigenlijk nog wel eens uit zal stappen. Of je je bestemming eigenlijk wel eens bereikt en of je die wil bereiken. De therapeutische werking van de treinreizen wordt onderschat. Vanmorgen sprong er in Limburg vrijwel tegelijkertijd twee mensen voor de trein. Wij Nederlanders zeiken daarover. Welk een egoïstisch persoon springt nu tijdens het spitsuur voor de trein... Forenzen maken zich boos op de Nederlandse spoorwegen. Kunnen ze niet wat sneller opruimen? Stop met zeiken, zeg ik. Denk eens na waar je over klaagt als je uit het raam zit te staren. Hopelijk heb je daar genoeg tijd voor. Want voor je het weet ben je alweer op je bestemming. Meer lange treinritten en minder springers zijn alvast voor. Misschien kunnen we ook hele langzame treinen inzetten. Dat zou misschien ook zo'n probleem oplossen. Ja, Met uh, de column van Diederik komen we aan het eind van Nog Steeds Wakker. En dat betekent ook bijna het begin van Nu Al Wakker. Nederland wordt wakker tussen 4 en 6 met Martijn Middel en Inglo Stol. Ja, goedemorgen. Straks in het uh, volgende uur van Nu Al Wakker hebben we het onder andere over het nationaal dicté der Nederlanden. Gaan jullie nog meedoen vanavond? Absoluut. Daar gaan we het in ieder geval. Durf je niet? Nee. Daar gaan we het zometeen ook nog over hebben. Hoe spel je durf? D-U-R-F. Neem de V's fout. Nou, vanavond hoor je of dat goed is. En verder nog de laatste update, want Inimini heeft ook goed nieuws. Goed, dat na het nieuws. Nog steeds zwakker. BNL nieuws in de nacht.